Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Kastrikum is een stuk van de duinen afgebrand. Door de droogte verspreidde het vuur zich snel in het gebied... maar de brandweer was er snel bij en de boel is nu onder controle. Het is niet de eerste duinbrand bij het Noord-Hollandse dorp. Vrijdagavond nog woedde er een grote brand een stukje verderop in de Kennermerduinen. Bij een brand in een kerk in Egypte zijn minstens 41 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zaten 5000 mensen in de kerk toen de brand begon. Bezoekers renden in paniek naar buiten en veel mensen zouden vertrapt zijn. Voor de eerst na corona is het grootste technofeest ter wereld weer gehouden. Er kwamen 850.000 mensen af op het feest in Zürich. Er waren acht podia waar ook bijvoorbeeld DJ Reinier Zonneveld optrad. Op het festival werden 36 mensen opgepakt voor onder meer diefstal, vechtpartijen en drugsbezit. En een zeehond die een maand geleden verstrikt raakte in een visnet bij de Koog is weer vrijgelaten... Hij liep ernstige verwondingen op, maar dankzij omstanders en zeehonden Pieter Buren heeft hij het overleefd. Deze vrouw had de zeehond gevonden en mocht gistermiddag mee om hem de zee in te laten. Ik vond het echt een eer dat ik het haar vrij mocht laten. En het voelde ook wel heel een beetje als mijn zeehond natuurlijk. En ja, het is gewoon mooi om te zien. Ze komt nog steeds een beetje kijken. Het is zo mooi om te zien. Na het incident riep het zeehondencentrum trouwens op om afval, hoe klein ook, maar zeker zoiets als een kapot visnet, altijd op te ruimen. Het weer, het is zonnig en op sommige plekken tikken we vanmiddag de 34 graden aan. Vanavond plaatselijk een onweersbuitje. En morgen, dan lijkt het veel op vandaag. Met één verschil, het is een graadje of vijf koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Kan je daar leren?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 niet alleen Zief zon, zee, zandvoort en zomer is baby, I love your way you. every day, yeah, yeah. Love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 Maar dat is zoals het gaat Hier aan de keuk Take a shine cause nobody's so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you You brought the chains I can't live a hand And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you Take a shine cause nobody's so I Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers. 1, 2, 3... Shiki. Oh. You the show.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 I got a beach house in Malibu And I'm probably gonna hurt your feelings Find around the world I want to believe it When you she's a girl Now I'm just gonna see it, I can see the future Say it like you mean it I got a beach house in Malibu And I'm probably gonna hurt your feelings Walking out that door, bye, bye, bye, bye You won't see me begging for a second chance Say I need you cause it don't make sense Boy, you just lost a 10 out of 10 won't oh, lie, lie, lie Tonight I'm gonna be rocking it, dropping it Shake my ass, no stopping it I look hot in it, hot in it I look hot in it Rocking it, dropping it Shake my ass, I'm stopping it I look hot in it, hot in it I look hot in it Rocking it, dropping it in it. I look hot in it. Hot in it. I look hot in it tonight. I'm oh. gonna be. Running.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 De zomer van ZFM Z FM Zanfort 106.9 Fm elle voulait que je l'appelle venir vous me voyez maille oreille la voix soumise en gondolier pour une cerise pour AVC elle voulait qu'on l'appelle Quelle dole d'idée, quelle dole d'idée, d'idée Je fonde sous sa Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en de vijfdeel van veulent s'appeler, de les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux.